Geen van de oud-studenten van de Hogeschool in Holland... heeft gebruik gemaakt van een studieherstelproject. Dat zegt bestuursvoorzitter Doekle Terpstra. 86 oud-studenten kregen zo'n project aangeboden... nadat de onderwijsinspectie oordeelde dat hun diploma onder de maat was. Het programma is bedoeld om de vakkennis van afgestudeerden... naar hbo-niveau op te krikken. Maar er kwam niemand. Terpstra is teleurgesteld. Het heeft de Hogeschool heel veel inspanning gekost... om dit studieherstelproject op een goede manier aan te bieden.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 3 fm Serious Request staat dit jaar in het teken van babysterfte. De radiozender zendt elk jaar in de week voor kerst uit... vanuit een glazen huis en zamelt dan geld in voor het Rode Kruis. Volgens die organisatie sterven elk jaar 5,5 miljoen baby's... voor of tijdens de bevalling of binnen een maand na de geboorte. Zegt 3FM-dj Erik Kortom. Door diverse omstandigheden, door aan hygiëne... het feit dat jonge moeders in Afrika of in Zuidoost-Azië... niet weten hoe ze met een jonggeboren geboren kind om moeten gaan. Uh, het is een kwestie van, van medisch, medisch helpen en, uh, en voorlichting... waarmee je dat cijfer naar beneden zou kunnen brengen. Het Glazenhuis staat dit jaar in Enschede. Charles Taylor, de ex-president van Liberia... krijgt vanochtend te horen welke straf hij krijgt... van het speciale hof voor Sierra Leone in Den Haag. In april werd hij als schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in Sierra Leone, een buurland van Liberia. De hoofdaanklaagster van het hof eiste 80 jaar cel tegen de 64-jarige teler. Volgens het hof heeft hij rebellen in Sierra Leone opgehitst en gefinancierd tijdens de burgeroorlog in de jaren 90.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 Dat biedt volstrekt nieuwe inzichten in waar die gemeenschappen nou leven in het landschap. En of dat ze echt, net zoals wij, een soort van landschapje voor doden hebben. Een kerkhof en hun woonplaats op andere locaties. Of dat hun band met de overleden voorouders eigenlijk veel nauwer was... en dat ze daar gewoon op korte afstand naast woonden. Archeologie-studenten van de Universiteit Groningen die het terrein onderzoeken... hebben tot nu toe ongeveer 600 vondsten gedaan. Het weer nog vandaag wolkenvelden en zonnige periode... maar ook kans op een licht buitje. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 21 in Limburg. Morgen meer bewolking en toenemende kans op buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. AWB Verkeersinformatie files nog op de A1 Hengelo... richting Apeldoorn bij Lochem, 3 kilometer. Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... tussen Papendrecht en Gorkum, 12 kilometer. De linkerrijstrook staat dicht...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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De voetbalwet moet nog veel strenger, vinden de burgemeesters van de grote steden. Homo-geweld te lijf met een smartphone. Moeten kinderen nu wel of niet fietsen met een helmpie op? Een baby van 4 kilo bijvoorbeeld heeft een hoofd bijna van 1 kilo. En dat betekent dat kinderen door dat grote hoofd ook bijna altijd op hun hoofd vallen. En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De forse uitbreiding van het gebieds- en stadionverbod. Hoge boetes en het dragen van een enkel enkelband. PvdA, PVV en CDA laten er in hun strijd tegen het voetbalgeweld geen gras overgroeien. De voetbalwet, die in juni wordt geëvalueerd, moet nog veel strenger. En dat vindt ook Alain de Wolfse burgemeester van Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet er allemaal strenger? Nou, er kunnen een paar dingen beter. Je kunt hem nu pas toepassen als iemand bij herhaling de openbare orde heeft verstoord... Dat is gek, want we hebben een nieuw type voetbalsupporter... wat soms enorm uit de bocht vliegt. En die moet je onmiddellijk die wet kunnen toepassen. Dat is één. Tweede, als je hem toepast, dan is dat een vrij korte termijn. Een termijn van drie maanden kun je het opleggen. Nou, dat moet eigenlijk onmiddellijk, als iemand zich ernstig misdraagt... minimaal een jaar opgelegd kunnen worden. Een derde punt is dat als iemand in het stadion is... dat is niet echt... Uh, buitengebied, niet echt de openbare orde. Dus het, het verschil tussen binnen en buiten... dat verhindert ook wel eens dat we feitelijk die, die voetbalwet kunnen gaan toepassen. Dus het is een goede wet. Maar ik kan op diverse punten echt... nu op basis van wat we aan de praktijk, uh, in de praktijk ervaren... echt scherper, beter en strenger. Ja, hij heeft uh, Ivo Opstelten, de minister van Veiligheid... in februari nog in deze uitzending met veel bombariën... een nieuw actieplan aangekondigd dat meteen van kracht ging. Als aanvulling op de huidige voetbalwet... er zou voortaan twee keer zo hard worden opgetreden... Tegen voetbalholligans. Dat plan is ondertekend onder meer de KNVB, alle grote uh, stedenburgemeesters. Ja. Waarom moet er dan nu weer een nieuw plan uh, worden gelanceerd? Ja, omdat het onderdeel van dat plan is dat die wet nog niet is aangepast. Dus we doen uh, heel veel. We hebben hier in Utrecht ook uh, de wedstrijd uh, Utrecht 20 gehad, waarin een grote groep supporters zich ernstig heeft misdragen. Daar hebben we hebben gelijk een groot voetbalrecher uh, opgezet. Mensen zijn inmiddels voor de rechter geweest. Daar hebben ook lange straffen gehad. Uh, dus dat, dat treden we heel en heel streng tegenop. Maar die voetbalwet die ook een hulpmiddel daarbij moet zijn... Eh, buiten het strafrecht, op de punten die ik net noemde... ja, die wet is nog steeds niet aangepast. Dus ik ja. vind het heel goed dat de Kamerleden nu zeggen... Ja. die wet moet ook aangepast worden. Goed, laten we even een paar van die punten doornemen die in die wet staan. Gebiedsverboden moeten uh, gepaard gaan met een meldingsplicht. Meldplicht heet dat. Ja. Um, dan moet zo'n hooligan, zou ik maar zeggen, of potentiële hooligan... of iemand die zich eerder heeft misdragen, moet dan zich dan melden bij het bureau? Ja, hij moet zich melden bij het bureau. En wat dan ook beter in die wet kan, ja. dat is nu ook nog niet... Dat is ik, als ik bijvoorbeeld hier in Utrecht toepas... en ja. ik zeg, je mag een tijdje niet bij de voetbal komen... dan mag iemand wel naar een wedstrijd buiten Utrecht. Ja. Dus, dus die meldplicht moet er komen, liefst met een enkelband. Maar dan moet ook iemand niet meer enige voetbalwedstrijd kunnen bezoeken. Dat ja. is nu niet waterdicht geregeld. Goed. Dus zo iemand gaat dan naar het bureau? Wanneer? Ja. Op welk moment van de dag? Tijdens de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd. Ja, dus dan is het fysiek onmogelijk om die wedstrijd te bezoeken. Hoeveel, of hier om, of elders. Om hoeveel mensen gaat het in uw stad die dan zo zo'n meldplicht zouden kunnen krijgen? Nou, we hebben nu bij de, uh, die, die wedstrijd tegen Twente... Hebben we, hadden we echt zo mensen die we in de kraag hebben gevat. Ja. Zo'n 70, 80 mensen. Goed, 70, 80 mensen komen naar het bureau. Melden zich daar bij de balie. Dan moet daar een hele batterij agenten zitten. om die mensen überhaupt uh, te kunnen registreren. dat ze nee, zich melden. Dat, dat is een kleine moeite. Dus de politiebureaus zijn gewoon bezet. Iemand meldt zich daar. En dat is, een, dat is een kleine moeite. En wat het makkelijk maakt. is als je daarbij een enkelband inzet. Ja. dan kun je gewoon registreren waar iemand zich bevindt. Dus dat is vrij, dat is vrij simpel. Ja, werk. maar goed, iemand moet die enkelband ook omdoen. Zeker. En als er 80 man. die het al niet echt leuk vinden dat ze niet naar het voetbal kunnen. maar dat ze zich moeten melden bij de politie. allemaal bij elkaar in een wachtkamer gaan zitten. Nee, dat is, vrij, dat is op zich is dat vrij simpel te regelen. Dus je kunt gewoon zeggen wanneer iemand moet komen. Je weet wie het is. En als je een enkelband omheeft, weet je ook precies waar hij zich bevindt. En, je, en de sanctie moet ook stevig zijn. Iemand moet, als iemand zich er niet aan houdt... dat valt in de praktijk ook nog wel eens tegen. Als iemand die werd overtrekt, dan krijg je een paar weken gevangenisstraf. Dat, dat schrikken, uh, zware voetbalsupporters schrikken daar niet echt van. Nee. Goed, um, wat kost een enkelband? Dat weet ik niet. Dat is niet veel. Nee. Nee, in verhouding tot het, wat het oplevert, is dat een, een, een, een, een echt een goede investering. Maar goed, ik heb eerder van de politie begrepen dat ze niet echt op die meldplicht zaten te wachten. Want agenten die binnen zitten kunnen niet buiten zijn in het, in het gebied waar, dat, waar die voetbalwedstrijd plaatsvindt. Nee, klopt. Als je daar extra mensen voor zou moeten inzetten, is dat niet verstandig. Maar de politiebureaus, dat in de meeste grote steden, zijn de politiebureaus... althans is sowieso één bureau of twee bureaus zijn permanent bezet, ja. 24 uur per dag. Ja. Dus daar hoeft geen extra inzet voor te zijn. Als je het wel in de kleinere plaatsen doet waar de politiebureaus niet bezet zijn... ja, dat is niet handig, want dan moet je een politieman op het bureau zetten... die kan beter op straat zijn. Daar ben ik met u eens. Maar in de steden waar de voetbal uh, zich voltrekt, is dat geen probleem. Goed. Ander voorstel is boetes oplopen tot 7600 euro voor hooligans. Goed idee? Ja, dat is een goed idee. De, de, de boetecategorie die nu op dit soort uh, delicten staat, is te laag. Dat kun je verhogen. Ja. Al met al um, willen um, PvdA van de A en PVV en het CDA ook de verplichte combi-regeling bij uitwedstrijden en de clubkaart afschaffen. Een versoepeling dus. Wat vindt u daar nou van? Ja, dat vind ik wel mooi, want dat vind ik juist die, die, ja, die balans. Omdat we aan de ene kant mensen die zich, die zich ernstig misdragen... die moeten weten dat ze echt risico lopen... dat ze lang niet bij een voetbalwedstrijd kunnen zijn... en een stevige straf krijgen. De mensen die zich keurig gedragen... die moeten veel gemakkelijker naar het voetbal kunnen. Als je spontaan denkt op zaterdagavond... ik wil morgen naar het voetbal... dan moet je daar gewoon naartoe kunnen. Met je gezin, met kinderen. Dus wat wij noemen een normalisatietraject... waar we in Utrecht ook al meedoen samen met Rotterdam. Uh, Feyenoord doet er ook al mee... Voor goede supporters die moet je belonen. Het voetbal moet een feestje weer worden. Ja. Ziet u dat er ooit van komen? Ja, zie ik, wel, zie ik er wel van komen. Ik ja. zie in Utrecht ook wel daar uh, progressie in. Kost wel een uh, hele, hele zak met duit, hè? Kost ongelooflijk nou, veel geld. Nou, dat valt mee, want we hebben in Utrecht gaan we, uh, hebben de laatste jaren de politie in al fors teruggebracht... De voetbalclub investeert zelf wat extra. Ja. Maar tegen de jongens die zich ernstig misdragen... en we lopen tegen een nieuwe groep supporters aan... die horen niet echt bij die harde kernen... Ja. maar die vliegen ja, vrij spontaan tijdens die wedstrijden... heftig uit de bocht. Die moet je krachtig kunnen aanpakken. Ja. Uh, dat kan met die verzwaring van de voetbalwet... en de maatregelen zoals we net bespraken. En dan kun je voor de goede supporters... Kun je veel vriendelijker, veel prettiger voetbalwedstrijden organiseren. Dus die combi... Streng voor de mensen die zich misdragen. Veel soepeler voor de goede supporters. Die zie ik helemaal zitten. Goed. Ivo Opstelten zegt altijd aanpakken. En u? Ja. Aanpakken. Alain Wolfsing, hartelijk dank. Graag gedaan. In sommige landen zijn de risico's duidelijk. Maar hoe zit dat hier? Je gaat een fiets kopen. Ja, mevrouw, u neemt toch wel een verzekering erbij? Zien wij gevaren die er niet zijn, er zijn allerlei experimentele aanwijzingen voor dat is het nemen van veiligheidsmaatregelen, de angst niet vermindert, maar zelfs verhoogt. Deze week in Karo, goedemorgen Nederland. Het risico op risico. Is het overdreven, dames en heren. Of juist heel erg noodzakelijk: een helm op het hoofd van je kind als het gaat fietsen. Verslaggever Hans Jaap Melissen, die alleen een helm draagt in oorlogsgebied, gaat op zoek naar het antwoord. <truimert> Je zult het altijd zien. Net in de week dat ik de fietshelmpjes voor kinderen kritisch belicht, valt mijn zoontje een gat in zijn hoofd. Gelukkig kon hij worden geholpen door de huisarts. Papa. Maar ik werd met mijn vragen over risico's voor kinderen doorverwezen naar kindertraumachirurg William Kramer van het UMC. Meneer Kramer, mag ik u een paar foto's laten zien? Ik had u van de week aan de lijn en dit is het twee uur later gebeurd. Mijn zoontje. Op zijn hoofd gevallen uit een speelhuisje. Ja, indrukwekkend, dat is altijd. En gelukkig zit hij weer heerlijk wat te knabbelen. Maar u ziet uh, toch een grote hoofdwond en... Ja, dan vraag je je af van waarom zijn het nou altijd hoofdwonden? En dat komt door de, eigenlijk de unieke bouw van kinderen. Kinderen hebben een heel groot hoofd. En dat is eigenlijk in de evolutie bepaald. Omdat wanneer ze een groot gezicht hebben, met grote ogen, in het donker... dan schrikken ze roofdieren af. Een baby van 4 kilo bijvoorbeeld, heeft een hoofd bijna van 1 kilo. En dat betekent dat kinderen door dat grote hoofd ook bijna altijd op hun hoofd vallen. Kramer is groot voorstander van de verplichte fietshelm voor kinderen. Thuis hoeft hij niet op. Wel op de fiets. Alsjeblieft geeft u kinderen op de fiets een helmje. Maar je moet kinderen thuis natuurlijk niet met een helmje op laten spelen. We hebben een heel druk verkeer. Je ziet kinderen in een stoeltje voor op de fiets. Maar ook achterop altijd eigenlijk onbeschermd het verkeer ingaan. En ik kan u echt zeggen dat er 33 kinderen bijvoorbeeld op de fiets per jaar doodgaan. Dat, zijn, dat is een hele klas. Een hele klas per jaar van schoolgaande kinderen valt weg. En nu zou je verwachten dat de Fietsersbond het een goed plan vindt. Fietshelmen voor kinderen. Maar die zijn juist tegen. Ze vinden dat je mensen niet bang moet maken door op de risico's van fietsen te wijzen. Maar je moet juist de gezonde aspecten ervan belichten het van Is, uh, nee, wij vinden dat de veiligheid van fietshelmen wordt overschat. Als je kijkt naar waar de ernstigste uh, verkeersongevallen uh, plaatsvinden, dan is dat als ze in aanraking komen met andere bestuurders, bussen, auto's, uh, uh, vrachtwagens. En daar helpt een fietshelm niet tegen. En wat nou echt uh, wel belangrijk is, is dat kinderen willen als ze een fietshelm moeten dragen, minder graag fietsen. En dan zeggen wij, van, nou, laat ze dan wel fietsen zonder helm. Dat is beter voor ze dan dat ze een fietshelm moeten dragen... die toch niet werkt op het moment dat ze het grootste ongevalrisico hebben. Ja, dat, dat vind ik uh, natuurlijk onzin. Ik zou bijna zeggen van, schoenmaker hou je bij je leest. Dat er minder gefietst zou worden... Ja, dat is misschien voor volwassenen zo, maar dat is absoluut niet voor kinderen, dat is nergens bewezen. Als hersenweefsel beschadigd is, dan geneest hersenweefsel niet meer. En daarom moet je kinderen beschermen. En als je ze dus een helm geeft, dan heeft dat een beschermende werking tot, en dat zijn grote literatuurstudies met een recent uitgebreid review, zeker tot 15 procent, waarschijnlijk zelfs tot zo'n 40 procent. Ondanks alle horrorverhalen van Kramer ben ik er nog niet uit. Mijn zoontje zit nog steeds zonder helm in zijn fietsstoeltje. Wel neem ik mij voor beter op te letten als hij weer eens ergens opklimt. Hij heeft toch een ander beeld van risico's dan een volwassene. En dat blijft nog jaren zo. Het gaat er nog steeds om, en dat realiseren we ons niet... dat kinderen onvolwassen zijn, dat ze psychologisch niet rijp zijn. Dat bedoel ik mee. In hun ontwikkeling zijn ze pas in staat om gevaar... dus een aankomende auto goed in te schatten... als ze 11, 12 jaar zijn. En daarvoor niet. Maar hoort het er niet ook gewoon bij? Zijn we niet te veel bezig met risico's en het uitsluiten... omdat we in zo'n geciviliseerde samenleving zitten... dat we daarmee bezig kunnen zijn ook? Ja, maar weet u, meneer Nedersen... Weet u dat er 270.000 kinderen in Nederland op de eerste hulp komen... ten gevolge van een ongeval, een letsel? Maar c'est la vie. Ja, 270.000. Er worden er 25.000 opgenomen in het ziekenhuis. En er gaan er 240 dood. Ik denk niet dat je mag zeggen: C'est la vie. Bijdrage was dat van Hans-Jaap Melissen die morgen in deze serie op zoek gaat naar het antwoord op de vraag tegen welke risico's moet je je vooral niet verzekeren. Je ziet dus dat mensen hele grote risico's zomaar nemen en dat ze dus lukraak allerlei uh, lullige polisjes zoals een annuleringsverzekering en een begrafenisverzekering gaan afsluiten. Dat dus morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom bij de KRO via goedemorgennederland.kro.nl Straks homogeweld te lijf met de smartphone. Eerst nu het of het humeur, hier is Postma. Nog een paar nachtjes slapen en dan begint die, de sportzomer, Waarin Nederlandse zwemsters en hockeyvrouwen en judoka's, een wielrenner... en wie weet nog meer, jonge Nederlanders... gouden en zilver en bronzen medailles zullen winnen voor Holland. U hoort het. Ik schrijf dit in mijn oranje indianenpak... inclusief tooi en oorlogskleuren op de wangen... en een reuze trom voor mijn toch al imposante buik... zodat de trom hinderlijk ver weg is. Sportszomer, waarin het Nederlands voetbalelftal... Uh, uh, in ieder geval deelneemt aan het Europees kampioenschap. Sportszomer, waarin Geesink de Tour net niet wint... maar tweede is ook mooi, Robert. Sportszomer met als hoogtepunt ten slotte... De Tweede Kamerverkiezingen, op 12 september. Wie weet met toch één vernieuwing... en dat afgezien van de verrassende partijen op dit moment. Die vernieuwing kan hem zitten in de kabinetsformatie. De oude Kamer heeft immers nog kort geleden... enthousiast opnieuw, na een eerdere Kamer in 1971... besloten dat een kabinetsformatie in die nieuwe Tweede Kamer begint... na een openbaar debat... Die nieuwe kamer wijst dan een informateur, eventueel formateur, aan. Die man of vrouw gaat aan de slag en legt verantwoording af van die pogingen in het parlement. Dat kunnen we allemaal zien en horen. Zo zal het toch beter kunnen gaan. En sneller. De koningin doet dus niet meer mee. Geen geheim van Paleis Noordeinde meer. Jammer voor haar, maar wel opener, democratischer. Hopen we. Wat een finish van de sportzomer op 12 september. Zo, ik trek mijn oranje indianenpak uit en doe mijn trom af. Of zal ik nog even roffelend Henk Bleker voorgoed wegjagen van de televisie? <middels> Koos was dat Koos Poster, maar morgen toch de muur van Henk Spaan. Ze komen uit Duitsland, zijn twee vrouwen... en toch noemen ze zich boy. Moet kunnen met little numbers. Het is vijf voor half elf precies. U luistert naar de Cairo op Radio 1. In de strijd tegen homogeweld wordt een nieuw wapen ingezet. Een smartphone-application. Vanmiddag wordt die gepresenteerd door burgemeester... Aleid Wolfsen van Utrecht, die u eerder in deze uitzending hoorde. Het idee voor de app komt uit België... en wel in het bijzonder van Bert Vermeeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan een smartphone-app helpen tegen homogeweld? Um, ja, eigenlijk door gewoon... Het probleem letterlijk in kaart te gaan brengen. Wat wij doen met onze app is, uh, is de mogelijkheid laten aan mensen dat ze heel makkelijk een melding kunnen doen van homofob geweld. Uh, ze geven een kleine beschrijving van wat er net gebeurd is en dan wordt die met, via Google Maps op een kaartje gepunt zodat we op de website Bessing.eu een, uh, een overzichtskaart krijgen van alle verschillende meldingen. Maar goed, ik, ik haal mijn smartphone tevoorschijn. Ik zie daar die app. Die klik mm -hmm. ik aan. Ja, inderdaad. En dan, dan, dan, dan, moet, dan moet ik daar dan een heel verhaal van opschrijven, of niet? Um, naar keuze. Ofwel geef je enkel een paar woorden, ofwel geef je het hele verhaal. Sommige mensen gebruiken hem meteen, sommige mensen gebruiken hem de dag, de dag erna. Ah. Um, dus je geeft een korte beschrijving, dan het kaartje en uh, dan is je melding genoteerd. Eigenlijk gaat het supersnel. Ja. Maar goed, eh, als je getuige bent van eh, geweld... Eh, iemand wordt in mm -hmm. elkaar geslagen voor je ogen... of je bent zelf het slachtoffer van dat geweld... Dan, dan is het lijkt me tamelijk ingewikkeld om die app tevoorschijn te halen... en even op je dode akkertje dat ding in te vullen. Ja, inderdaad. Daarom is er ook een, een tijdveld voorzien. Dus als je bijvoorbeeld de dag erna de, de aangifte doet... kan je nog steeds zeggen van ja, maar het is gisteren gebeurd. Dat houden we ook allemaal bij. Gaat die app meteen ook door naar de politie? Nee, dat is dus het, het grote verschil... Ja, we geven niet door aan de politie. Het is geen officiële klacht. Maar als mensen een klacht indienen, wordt er ook nog een oproep gedaan van... ga hiermee naar een meldpunt of ga hiermee naar de politie... omdat ook uh, officiële cijfers nodig zijn. Ja, maar zou het niet handig zijn als dat toch uh, aan elkaar gekoppeld was? Namelijk, ik zie iets gebeuren wat niet in de haak is. Ik druk op die app en de politie staat erbij. Ja, het probleem dat we natuurlijk hebben met zo'n app is dat, uh, dat het nooit zeker is wie die gebruikt. Er is geen officiële documentatie aan je smartphone gebonden, geen identiteitskaart of identificatie. Meer. Dus daarom is het heel moeilijk om, om die gegevens te gaan officialiseren. Vandaar ja. ook dat we nog extra oproep doen van, ja, maar ga hiermee, ga met je verhaal naar de politie, want ook zij moeten dit weten. Ja, en doen mensen dat ook? Dat denk ik wel. Ik denk dat het aantal meldingen, allez, ik kan enkel voor België spreken voorlopig, ja. maar we zien toch dat meer mensen nu naar de politie beginnen stappen en dat het... Dat dat er een veel duidelijker beeld komt van hoe belangrijk dit probleem eigenlijk is. Ja. Ook politiek worden er, nu heel veel, worden, ja, worden er nu echt gekeken naar oplossingen. Ja. Zowel van ja, hoe ontstaat het probleem als hoe kunnen we me mensen zover krijgen om effectief het probleem te gaan melden aan de politie. Nou bestaat die app een halfjaartje in België inmiddels. Bent u inmiddels wat wijzer, ge uh, wijzer geworden? Um, ja, eigenlijk zijn we vooral wijzer geworden dat er toch wel heel veel gebeurt. Um, er zijn ondertussen 300 meldingen. Maar vooral, de pers heeft ons verhaal eigenlijk enorm opgepikt, waardoor ook, eh, waardoor ook politiek enorm veel actie gekomen is. Dus ik weet nu dat de heeft nu, heeft nu bijvoorbeeld een extra boete ingevoerd voor, uh, voor uh, discriminatieve scheldwoorden en zo'n dingen. Dus er wordt echt wel naar gewerkt. Er is ook een voorstel om de, de wetgeving te gaan aanpassen rond geweld. Als er geweld is met een discriminatieve aard, zal die ook zwaarder bestraft worden. Ja. Goed, uh, 250 meldingen hebt u binnengekregen. Uh, 300 ondertussen. Oh, 300 intussen. Ja. Zijn dat ook allemaal echte meldingen of uh, verzinnen mensen ook? Um, Wij well, we, lezen sowieso dagelijks. De dingen waarvan we duidelijk zien dat is verzonnen, halen we er sowieso uit. Hoe weet u dat? Ja. Um, yeah. Sommige, sommige dingen zijn, uh, zijn eerder flauwe grapjes dan echte meldingen. Maar dus eigenlijk alles wat lijkt op een echte melding, melding laten wij ook staan. Daarom dat het inderdaad ook geen officieel cijfer is. Hè. Wij geven een indicatie van, kijk, dit is aan het gebeuren. Ja. Maar uh, het is natuurlijk nog altijd de politie die over de echte cijfers beschikt. Goed, vanmiddag dus gepresenteerd in Utrecht door burgemeester Wolfsen uh, daar. Um, en, en dan gaat die app ook in Nederland in werking. En die kun je gewoon downloaden. Hoe heet die eigenlijk precies? Gewoon bashing en die vind je in de iTunes Store of in de Android Market. Bart Vermeer, de man achter dit idee van de app. Ik dank u zeer, vanuit de auto. Bedankt, bedankt. Inmiddels is er Jan van der Putten binnenkomen zeilen hier met het uh, laatste nieuws. Dat is voor mij het meestal het teken om af te ronden. Uh, dat ga ik dus ook doen. Uh, ik verwijs u nog wel even naar onze website, kro.nl. En u kunt ons ook volgen op Twitter, hashtag GML Radio. Tijd voor Prem. En toen bleef het helemaal stil. Prem, waar ben je? Geen verbinding met de bus van Prem. Jan krijgt nog iets ingefluisterd. Laten we maar meteen naar het nieuws gaan van half elf. Radio 1. Het NOS-journaal. Wat we kregen heen, Julian Assange, de oprichter van de klokkenluiderswebsite Wikileaks... mag worden uitgeleverd aan Zweden. Dat heeft het Britse Supreme Court, de hoogste gerechtelijke instantie... in Groot-Brittannië, besloten. Het hoge Rechtshof in Londen oordeelde in november al... dat Assange aan Zweden mocht worden uitgeleverd. Maar hij is in beroep gegaan. Beroep heeft hij nu verloren. Hij mag dus worden uitgeleverd. Hij wordt in Zweden verdacht van verkrachting en aanranding van twee vrouwen.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 Geen enkele oud-student van Hogeschool in Holland... heeft gebruik gemaakt van een studieherstelproject, zegt bestuursvoorzitter Terpstra. 87 oud-studenten kregen zo'n project aangeboden... nadat de onderwijsinspectie oordeelde dat hun diploma onder de maat was. En Friesland Bank heeft van de AFM een boete gekregen van 250.000 euro. De bank zou bij het adviseren over overlijdensrisicoverzekeringen... onvoldoende informatie aan klanten hebben gevraagd. Want dat zijn ze wettelijk wel verplicht. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nou, we verkeersinformatie nog één file op de A15... vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum, zeven kilometer na een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn weer open. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradicationen. Het vermogen van Nederland om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden... het openstaan voor verandering en daar het beste van te maken... komt misschien wel het mooiste tot uitdrukking in de textielindustrie. Rond 1950 nog goed voor 20% van de industriële toegevoegde waarde in Nederland. In 2002 was dit nog maar 2,3%. Oorzaak, de Europese Unie, vrije handel... de opkomst van de goedkope Aziatische landen en de moordende concurrentie. Veel van deze textielbedrijven waren gehuisvest in de regio ze deden geen huilen, huilen en zeiden... nee, ik wil terug naar 1950. Nee, ze zeiden, hoe worden we beter, hoe worden we sterker, hoe worden we slimmer? Vandaag de dag is de Twentse industrie booming... en zijn de oude textielbedrijven getransformeerd... tot voorlopers in de wereld met als bekendste tenkaten. Met de verkiezingen voor de deurluisteraars... zeg ik, politiek Nederland kan een voorbeeld nemen aan de textielindustrie. Stop met janken, stroop de mouwen op en ga aan de slag. Heeft u voorbeelden uit de textielindustrie waar dit mooi uit blijkt... En wilt u daar ons mee verrijken? Bel dan op 0800-1121. Mail naar primtimeapelstaartntr.nl. En de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1 Live. Vanuit Enschede, welkom met Primtime. Ook je Krommendijk, u bent conservato conservator cultuurhistorie hier bij Twente Welle, hè? Ja, klopt, ja. uh, uh, uh, wat is dit geluid dat we op de achtergrond horen? Uh, wat u hoort, is een, uh, een oud Jacarweefgetal. Uh, uh -huh. uh, wat er in het museum Tens Wellen staat en waar dat uh, nog steeds uh, geweven kan worden. Uh, het is een hele oude machine, maar hij doet het nog steeds heel mooi. Welk jaar praten we onder andere over? Volgens mij is hij uit het einde van de 18e eeuw. En het is dus een machine die al uh, uh, aangedreven wordt uh, zonder, zonder directe menskracht. En, en, en met wat? Mechanisch stoom? Het wordt mechanisch uh, aangedreven, Ja, maar met ja. elektriciteit of nog ja, met zo'n nee, stoommachine. Vroeger, uh, ja, deze machine niet, vroeger werd er veel gebruik gemaakt van stoom. Uh -huh. uh, en dat willen we natuurlijk in het museum ook graag doen. Maar dat, uh, dat kan de... niet, dat mag niet. Dat is veel te gevaarlijk. Ja. Dus deze die werkt uh, stiekem op elektriciteit. Nou, luister als vlak voor de uitzending uh, uh, hoort, kwam dit geluid binnen. En Dr. Anders Frank Spaan, directeur Corporate Development en Investor Relations uh, van. Uh, ten u maakte toen een leuke opmerking, want u wist niet wat dit geluid was. Ja, ik vond het een, een, een zacht geluid... wat ik meer vanuit de huid, huiskamer van vroeger... van mijn moeder van een haarmachine kent. Maar nee, ik, zie, ik zie de machine natuurlijk niet staan. En ik, uh, het bleek dus een weefgetouwde zijn. En ik zei van, ja, nou ja, die machines maken bij ons dus echt heel veel herrie. Maar jullie werken dus bij Tenkaten nog steeds met weefmachines? Ja, er wordt nog steeds uh, bij Tenkaten geweven. Dat is eigenlijk gewoon de basis van de textieltechnologie. -te en, en, en, en dus al die moderne dingen, bleef bleef jullie weven, Inderdaad. Ja, ik gebruik altijd het mooie voorbeeld. Wij hadden uh, in de oude tijd, in de vijftiger jaren... Een, uh, een fabriek die maakte bruidskleding. Die, die weeft de zijde. Ja. En dat is een hele dunne, dunne draad natuurlijk. En uh, daar in diezelfde fabriek weven we nu koolstof... Waar Um, de plaatmaterialen voor de Boeing en Airbus uh, worden, ge worden gemaakt. Dus dezelfde techniek waarmee bruidsjurkstof werd geweven, wordt nu gebruikt om vliegtuigmateriaal te maken. Dat zien. staat aan de basis van een vliegtuig. Ja, dat klopt. Oh, dan, nou, laten we. we gaan, e ja, anders, ik, ik, ik word waarschijnlijk weer hier en weer geslingerd en kunt u er waarschijnlijk niet af vastknoppen. Maar laten we proberen bij het begin te beginnen. Mevrouw Kromdek, als je nou kijkt, want het, laat me eerst beschrijven, We staan hier midden in het gebied waar de vuurwerkramp was. Ja, klopt. Thuis Wellen is helemaal nieuw gehuisvest. Thuis Wellen is een helemaal nieuw museum, zelfs ja. uh, wat in 2008 geopend is. En het, uh, het museumgedeelte zelf is ondergebracht in een voormalige oude textielfabriek. Mm -hmm. uh, en daarnaast is een uh, mooie nieuwe toren gebouwd waarin de kantoren gehuisvest zijn. Maar het, het leuke vind ik, het, het hoe rare het ook klinkt, maar dat na zo'n ellende van een vuurwerkramp, ja. ja. uit de as daarvan. Zo so iets moois. Dat is ongelooflijk, ja. Als je ziet wat er in... Dit is nu uh, zeg maar twaalf jaar geleden, die vuurwerkramp. Uh, nou, ik heb er zelf uh, heel veel van gezien. Ik woon hier niet zo heel ver vandaan. Uh, als je ziet wat voor een desolate boel dit hier was. Hoe kapot het allemaal was. Ja. En als je ziet wat er nu staat. van een prachtig mooie uh, wijk, de Roombeek. Uh, met als centraal punt uh, Museum Twentse -Wellen. Dan is dat eigenlijk bijna onverklaarbaar. Mijn redacteur Rien Aarts woonde vlak hier in de beurs... Ja. ten tijde van die ramp. Ja. En die, die, die beschreven tot ook zo we kwamen aanrijden. Um, en en dat, dat museum, dat heeft de geschiedenis. Als we nou kijken naar die geschiedenis van die textielindustrie... want ja. Ten Kate is volgens mij de eerste naoorlogse fusie geweest. Hè? Uh, de, de, de, de grootste toen de tijd. Ja, klopt, in de 50 jaar ook. Ja, ja. en want daarvoor was het een familiebedrijf... toen gefuseerd Inderdaad, ja. en, en daarna ook vrij vroeg naar de beurs gegaan. Ja, klopt. Het was, uh, en het is trouwens het, uh, het oudste nog bestaande koninklijke bedrijf van Nederland. We hebben ja. een historie van, uh, van meer dan 300 jaar. Ja, en dus we gaan naar die geschiedenis... beschrijft u ons, uh, uh, wat gebeurde er dat die textiel hier zo po poot aan de grond kreeg? Nou, dat heeft een hele lange geschiedenis. Als je uh, het museum binnenkomt, uh, dan beginnen we eigenlijk met uh, de prehistorie. De tijd waarin uh, de eerste mensen hier begonnen rond te lopen. Uh, en uit die prehistorie... Ja. Um, zie, zie je al kleine getuigenissen van het maken van textiel. Daar hebben we uh, de spinsteentjes liggen en de weepgewichtjes. En als je het museum verder doorloopt... dan zie je dat het uh, aandeel van het textiel steeds groter wordt. Um, je ziet in het, het middelste gedeelte... in de periode waarin het land meer overgaat in de stad... Uh, dat in vrijwel elk uh, boerderij in Twente werd textiel gemaakt. Aanvankelijk met de hand, op handweefgetouwen en met uh, spinnenwielen. Uh, en daarna werd het steeds intensiever en ontstond er echt een industrie. Dus de, toen ontstonden pas de fabrieken. In de 17e, eind 17e en begin van de 18e eeuw uh, waren het echt pas de eerste fabriekers hier in Twente. En eigenlijk, ja, u had zegt net, het is een familieverblijf ten gaten. Maar de meeste textielfabrikanten, de fabrieken waren familiefabrieken. Ja. En die, als je dan nog verder doorloopt in het museum, dan kom je uit in de 20e, eind 19e eeuw, 20e eeuw. En dan zie je dus al die mooie machines staan, zoals die hier vroeger gebruikt werden. Maar dan uh, gaan we fast forward. Na oorlog, we groeien, we bloeien, we exporteren. Uh, we groeien, we bloeien, we exporteren. Ja. En dan komt de klad erin. Ja, dat klopt. En welke jaren zijn de jaren dat de klap erin komt dat die bedrijven het zwaar kregen? Nou, dat kloppen. is vooral geweest uh, in de jaren zeventig. Uh -huh. Toen ging eigenlijk de ene naar de andere textielfabriek uh, onderuit. Eerst heb je inderdaad nog wat fusies gehad. Uh, maar er was gewoon geen reden meer aan. Ook al door allerlei redenen die u net genoemd hebt. Uh -huh. Het was gewoon niet meer te doen. En de fabrieken gingen failliet. En dus dat wat u net zei over dat ze hier niet bij de pakken neer gingen zitten. Dat wil ik toch wat nuanceren. Want het is hier een enorme ellende geweest in de jaren 70 en 80. Door de werkloosheid in de textiel. Dat is een hele nare tijd geweest. En het knappe van Enschede. In ieder geval Enschede, maar verder ook Twente. Dat is uh, dat de stad daar toch overheen gekomen is. En de andere en kant hoe, op is gegaan. Hoe zijn ze er overheen gekomen? Ik denk doordat uh, mensen toch anders zijn gaan denken over hun toekomst. Ja, want ik heb hier bedrijf Weverij Godium uit Winterswijk. In 1866 begon Jan Willink een handsweverij. In, 1968, in, in 1869 werd het voortgezet en het bedrijf bestaat de dag vandaag nog steeds ja. en produceert. En uh, um, het is in 1980 in een faillissement geraakt. Toen doorgestart onder de naam Godium en ze richt zich op het produceren van brandveilige stoffen onder andere een stof die smelt in plaats van brand. En dan heb je Zwart in Aldenzaal. Uh, uh, meneer Zwart kon helaas niet meedoen... want hij was in het buitenland. Sinds 1835 loopt de familienaam. En ze hebben toen ook in de jaren 80... een moeilijke tijd gehad. En hebben een keuze gemaakt voor diversificatie. En small is beautiful... Uh, in juli 2002 zijn ze verhuisd naar een splinter nieuw bedrijfspand. En ze maken allerlei snufjes op het gebied van klimaatcontrole. Oh sorry, het is voorzien van klimaatcontrole, logistiek, alles. En ze geven een uh, uh, textiel- en kunststofonderneming. En uh, Heek Textiels en Losser, 100 medewerkers, ook al meer dan 150 jaar actief. En ze heeft uh, uh, gezegd van luisteren we moeten ons precies richten op een aantal specifieke... Uh, uh, uh, uh, ...groei, zon en insectenwering en textiele halffabrikaten. Bedrijf Quebec C. Amelo, uh, dat was tot 97 onderdeel van Tenkate, medisch katoen. Bedrijf Amis Europe Enschede is uh, technische prijssels voor de automotive industrie. Uh, nou, uh, ik ga naar uh, meneer Spaans. We, we zijn dan in de jaren 80. Tenkate heeft het moeilijk. Wat gebeurt er dan... Hoe komt het dat jullie dan nu dit prachtig bedrijf zijn dat zoveel geld verdient? Nou, u gaf eigenlijk zelf het antwoord al. U zei keuzes maken. Ja. Eh, bedrijven die duidelijke keuzes maken eh, op basis van waar ze goed in zijn. Ik kan je heel ingewikkelde bedrijfskundige verhalen gaan vertellen, maar. Dit is het meest simpele wat je kan zeggen. Je moet eerst ontdekken van jezelf, waar ben je goed in? En daarop gaan, gaan richten, duidelijke keuzes maken. Dus niet uh, heel veel van, van, van alles gaan doen, maar jezelf specialiseren. Uh, bij Tenkate is dat ook niet uh, in een korte tijd gegaan... omdat de eerste specialisatieronde van Tenkate ging eigenlijk richting kunststoffen. Ja. Dus het verlaten van textiel. Welk jaar is dat? Op, nou, dan heb je het in de tachtiger, negentiger jaren. Dus jullie krijgen ook die klappen van de textiel, Klopt. jullie hebben het ook moeilijk, ja. ja. De, de, in, in, in die voorfase is het consumententextiel, uh, wij maakten bijvoorbeeld dekbed overtrekken, uh, allerlei uh, huishoud textiel, dus voor de consumentenmarkt. Dat was uh, afgestoten. De visie was toen, we moeten op kunststof, want kunststof is de toekomst, textiel niet. Dus eigenlijk pas de, de huidige uh, uh, CEO, directeur van Katen, de heer De Vries... Uh, in de uh, zeg maar 90 jaren, eind 90 jaren, die zei... nee, uh, ik zie toch duidelijk toekomst in textiel, uh, in, in, maar dan technisch textiel. Hij noemt dat textiel met vernuft, u noemt net ook al... Um, materialen, textiele materialen met een functie, He, brand, u noemde net ook brandwerende materialen, dat is ook een materiaal waar de kaart in zit in, in Defensie in die, Ja, want jullie in verkopen uniformen. heel veel aan het Amerikaanse leger, Klopt, want jullie ja. hebben een soort textiel ontwikkeld, dat als je probeert te branden dat het brandwerend is. Klopt, ja Um, ja, ja, kennelijk denk, zijn wij daar goed niet in. Ik denk dat het, uh, het verschil is geweest, heeft gemaakt. Uh, dat heel veel fabrieken het niet gered hebben, textielfabrieken. Omdat ze te traditioneel waren. Uh, het waren vaak inderdaad familiebedrijven. En zoals het ging, zoals het altijd gegaan was, dat, dat ging goed dachten ze. Ja, en ze gingen op... niet verder dan, zoals uh, bij Ten Katen, op zoek naar nieuwe toepassingen. Maar mevrouw Kromendijk, precies ja. daarom wilde ik deze uitzending maken, want Reinhard Voska wel een tweet sturen om te zeggen dat Primetime Radio 1 gelooft in die Twentse propaganda, de industrie en dan vooral de textiel, zijn verdwenen in de jaren zestig. Maar het gaat me niet eens om. Waar het me om gaat is, ik zoek inspiratie. Ik vind dat we in Nederland ja. het ontzettend goed gaan. We zijn een van de rijkste landen, best opgeleid. Weet je, maar dat er zo door dat nagewowel, we allemaal Denken dat we zulke slachtoffers zijn, en de wereld. En ik, ben, ben, ik vind het heel inspirerend om dit gebied te nemen. En, en Terkate is daarin, die zijn Goed, en PR en zo, en dan is het leuk dat ze er zijn. Omdat u laat zien dat. Hoe, hoe, hoe het vastgelopen denken ineens veranderde. Ja. van een failliet familiebedrijf. Ja. In, in een voorloper van Ten kate. Ja. Maar je ja, ziet goed. dus ook dat alleen. die bedrijven. die uh, in staat zijn geweest om die nieuwe toepassingen te zoeken. die zijn doorgegaan. Hè? Onder andere Ten Katen en Van Heek Schalko bijvoorbeeld. Maar de, de, de bedrijven die alleen maar doorgingen. met uh, lapjes maken voor de leuke jurkjes. Uh, en een leuke beddengoed. die hebben het niet gered. Nee, maar ik zei ook dat ja. wij van consumententextiel. Ja. naar functioneel technisch textiel zijn gegaan. En dan kom je automatisch in nieuwe markten. Want een theedoek is geen technisch textiel. Nee. En een bedovertrek ook niet. Nee. Um, maar als er bijvoorbeeld... Um, en dat, dat, dat, dat kan weer interessant worden... Als, als, als de ziekenhuiswereld zegt... of dat er een, een regel komt... dat, dat een, een dekbed overtrek... Uh, brandwerend moet zijn. En, en uh, vocht absorbeert. Dus allerlei functies aan dat materiaal... moeten worden toegevoegd. Dan komen wij weer uh, in het spel. En dan kunnen wij weer onze kennis en kunde loslaten op dat materiaal. Goedemorgen Jacob, zeg het maar. Ja, ik heb een uh, vraag over uh, uh, linnen. Yep. Uh, ik denk dat het in Ierland een uh, successtory is. Want ik heb een, een, een, laatst, uh, weliswaar, was dat uh, in de winter een, een, een linnen alvast besteld. Maar daar moest ik maanden op wachten. Dus ik denk dat ze aan de vraag niet kunnen voldoen. Maar wat, ook in Nederland hadden we vroeger ja, nog, nog waarschijnlijk wel wat. Uh, Veel vlasveld, vlasvelden voor de linnenindustrie. Ja. Maar uh, volgens mij. Verbeter maar het niet zo is. Maar volgens volg mij is er niet of nauwelijks een Nederlandse linnen meer. Maar Jacob, ik hoor net het antwoord van meneer Spaatsaal. Alinne is geen droogbrood meer te verdienen. Uh, want er is veel concurrentie en uh, je kan er niets aan toevoegen. Inderdaad, het is eigenlijk een, nou, uh, nou, ja, een simpel product. Alinne is niet zomaar iets natuurlijk. Het is heel duur en, en oersterk. Nee, of, maar je luistert je niet ontslaat... goed naar nou, meneer Spaans. Jacob, dit is precies... Ja? Ik ben zo blij dat je bent. Meneer Spaans ja, okay. legt het heel goed uit. Meneer Spaans zegt, kijk, als je moet ja. concurreren... Met iedereen. Zoals uh, mevrouw uh, Kromendek het net ook uitlegt. Mevrouw Krommendeke zegt, als iedereen hetzelfde maakt, dan verlies je in die prijzenslag. En wat Ten goed heeft gedaan en die andere bedrijven is te zeggen. Ik voeg iets toe wat anderen niet hebben. En daardoor heb ik een exclusief product. Dus daardoor laten we die domme Ieren die linnen produceren. En het moment dat die linnen toegevoegde waarde moeten krijgen, dan komen we bij de slimme Nederlanders. Die toegevoegde waarde ja. is er. Want uh, heb je wel onder echt linnen geslapen ja. met, met warm weer? Nee. Ja. Is slaapt fantastisch? Ja. Probeer dat is voor de, nee Jacob, je hebt helemaal gelijk. Dank u wel voor het maar dat is voor de consument. Even een vraag, want de tijd vliegt. En meneer Spaans, hoe komen jullie dan ineens in die voetbalgrasvelden terecht? Uh, ja, het, het is misschien gek, maar een kunstgrasveld is ook textieltechnologie... omdat je vanuit uh, het, het kunstgras is een vezel. Een, een vezeltechnologie is textieltechnologie. Dus wij hebben op een gegeven moment kunststof... Um, polyethyleen, polypropylene, dat ja. is een aardolieproduct hebben we verwerkt tot een vezelproduct. Ja. En uh, daar wordt uh, uiteindelijk een kunstgasveld van gemaakt. Dus zo zijn wij in het kunstgas terechtgekomen. En mevrouw Krommendek, ja. u hebt een nieuwtje over het voetbal? Ja, natuurlijk. Het <laughs> was heerlijk dat u dat vraagt. <laughs> dat vind ik geweldig. Uh, nou meneer, Kater, uh, nee, sorry, meneer Spaan, uh, meneer Spaan die had het net over het, uh, het maken van uh, kunstgras voor voetbalvelden. Ja. En ik dacht van ja, ik kan het toch niet laten. Meneer Twentse Weller is bezig een uh, prachtige tentoonstelling voor te bereiden. Een wisselexpositie over voetbal in Nederland. En die gaat eind november open. blijft hier uh, dikke vijf maanden staan. En het gaat om voetbal in al zijn facetten. Het gaat minder om het spelletje. Maar veel meer om wat voetbal doet met maatschappij en met de mensen. En er wordt een prachtige tentoonstelling met heel veel... Uh, en Eind november. Oké, okay, eind november. Wij, ik wil nog eventjes ja. uh, daar aan toevoegen. Want het maakt het wel heel bijzonder. Wij maken deze tentoonstelling samen met Jan Mulder. Jan ja. Mulder die interviewt voor ons. 11 bekende Nederlanders. Ja. Hij vraagt aan die bekende Nederlanders wie hun voetbalidool is. Mm -hmm. En vervolgens komen daar uh, een aantal namen uit. En die namen die gaan wij uitgebreid uh, belichten op de expositie. Oké, okay, vanaf november. Ja. Want ik moet ja. naar meneer Spaan, Frank Spaan, uh, directeur Corporate Development and Investor Relations. U gebruikt dit museum ook om uw uh, investeerders een beetje om te praten. Ja, het is natuurlijk een geweldig gebouw. En uh, wij zijn als de kaart natuurlijk trots op onze uh, historie. En uh, wij komen hier uh, met, met beleggers om natuurlijk wel het heden te vertellen en, uh, en de plannen van de Kater naar de toekomst toe. Maar om tegelijkertijd te laten zien ook waar we vandaan komen, uh, met name voor uh, ja, groepen particuliere beleggers, is dat een uitgelezen gelegenheid om is, kennis te maken is, met uh, het Wensel Textiel. Het is Twente ook textiel. zo dat, dat uh, niet ergens in 1960 of 1970. Uh, de onderwerpen gaan door tot uh, 2012, 13, 14. Het, uh, het laatste stuk ja. eigenlijk van onze tentoonstelling is innovatie. En straks gaat het Commissariaat van de media mee beboeten voor ongebreidelde reclame voor Twentse oh, Wellen. Hey, want de, de jeugd die komt hier ook veel, want ja. da daarom exposeert en katen hier ook zijn materialen, ja. om uh, toch, want vandaag zit het ook weer in de krant, uh, de, de, de stimuleren van uh, techniekopleidingen. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel een zorg, dat het uh, Twentse bedrijfsleven op dit punt heeft, dat te weinig uh, jonge mensen nog deze studie uh, kiezen. Materiaalkunde, uh, uh, uh, uh, textieltechnologie. En dat is toch belangrijk dat je ziet, en ook enthousiast wordt gemaakt als je hier naar zo'n voetbaltentoonstelling komt, dat dat ook materiaalkunde en textieltechnologie is. Bent u zelf uit deze regio afkomstig? Nee, ik kom uit het westen van het land. <lacht> Oké, okay, nou wat mij dan altijd. wat ik bewondering voor heb. Want uh, ik weet dat het hier heel moeilijk was in de jaren tachtig. Als u als buitenstander zou moeten kijken, wat is het dat ze hier wel die knop hebben kunnen omzetten? Uh, ik, ben, ik denk dat men hier op de kracht is gaan zitten. Uh, wij praten nu ook met de landelijke overheid. Op het innovatieplatform. Uh, kijk je toch naar, naar waar is deze regio sterk in. Is hier ook het plan neergelegd. Drie uh, emmen. Materialen. Megatronica. En maintenance. Ja. Uh, en materialen. Of dat nou textiele materialen zijn of kunststofmaterialen, daar is deze regio sterk in. En het stimuleren van, van je sterke punten in een regio... dus in Nederland is het eigenlijk eh, langjarig zo geweest... dat je de, de zwakkere moet ondersteunen. Dat is natuurlijk goed, maar als je naar de zwakke bedrijven eh, kijkt... en daar alsmaar geld naartoe brengt en die maar blijft ondersteunen... stimuleer je geen innovatie en vernieuwing. Als je, ja, je op je kracht gaat zitten en je sterke bedrijven ondersteunt... dan trekken die, als je dat... Als speerpunten de wat grotere bedrijven pakt, trek, trekken die het midden- en kleinbedrijf ook in hun kielzog mee. En dat is bij materialen toch vaak uh, het geval: dat rond die industrie heel veel toeleveranciers, midden- en kleinbedrijf, machinebouwers, noem maar op, uh, zich kunnen nou, verzamelen. Maar, weet, weet u wat ook een heel ja, wel, groot afspraak. is? Feest. Ja. Ja, ik ga geen. Ja, ik moet meer steeds maken. aan de luisteraar zeggen wie u bent, maar gaat u door. <laughs> Uh, wat, wat over het algemeen toch wel aangenomen wordt, dat is wat het omslag heeft geweest. Het punt, uh, de komst van de universiteit. Dus de ja. eerste, de technische hogeschool. Dus de materiaalkunde waar u het over hebt, de techniek. En uh, die later de universiteit is geworden. En, en dat dan is blijven belangrijk. die mensen die afgestudeerd zijn, hebt u weer, en de bedrijven hier ja. hebben ja. hoogwaardig personeel. En al onze innovaties zijn universiteiten, hogescholen ook bij ja. betrokken. Ho hoe belangrijk, want die research en development bij jullie, is, is, bij, bij, bij de kaart is slim. Maar nu vraag ik me af, wat, ik, ik ken een heleboel bedrijven waar men research en development doet. Maar op de een of andere manier weten jullie, zijn jullie een stapje voor. Kijk, bij die, bij die, die kunstgrasvelden. Eerst werd er uh, om gelachen. En nu krijgen dat men, omdat stadions multifunctioneel moeten zeggen. Geen winden, ja. alles krijgen. Dus je ziet, maar, maar hoe komt het? Is er dan een soort raarheid in het gen van ja, tech? Ik denk dat wel. Er heeft in, bij ten anders word je niet 300 jaar oud, zeg maar. Er heeft bij Ten Katen altijd iets van. Verbazing, verwondering, eh, innovatie. Het is een technisch bedrijf, altijd al geweest. En technische mensen hebben altijd iets van ik wil het beter maken. Mm -hmm. Ik wil iets, iets, iets nog functioneler maken. En dat, dat, dat zit bij ons in de genen. Maar, maar is het dan zo dat als die techneut iets zegt waarvan alle marketingjongens zeggen... "Joh, doe dat niet! Ja, dat, dat, daar dat moet de... je natuurlijk wel voor uitkijken. Want daar zijn ook al voorbeelden van bekend in de wereld dat je niet alleen maar technisch moet kijken ja. naar, naar je bedrijven. De markt moet er wel om vragen. En steeds meer innoveren wij met samen met een klant of samen met een markt of met een in instituut of met een overheid die bij ons komt en met een, met een vraag zit dus het is wel zo dat we niet met he, de mensen in de witte jassen alleen maar in het laboratorium de, bezig zijn jullie zitten, hebben bewust gekozen om niet die fout te maken van je ivoren toren te zitten en door te blijven gaan maar op je kreeën in toegepaste in... innovatie noemen wij dat ja. oké, okay, nou, daar wil ik nu ook wel een nieuwtje hebben van iets wat u gaat uitbrengen want ik hoorde allerlei geruchten dat, uh, dingen, dus, uh, hebt u misschien een nieuwtje voor ons dan halen we nog uh, Kajan van der Putten straks in het nieuws echt ten kaart te gaan. Nou, uh, kijk, we hebben sowieso een heel mooi uh, product ontwikkeld uh, samen met andere techneuten om uh, het gevaar van bermbommen uh, uh, te neutraliseren. En dat staat eigenlijk uh, ja, op, op, op de rand van uh, de marktintroductie. Daar zijn we nu heel uh, dichtbij. Nou, dat vind ik op zichzelf al een, uh, een heel mooi product, want het zal heel veel mensenlevens gaan. Uh, maar, dokter Anders, is dat de reden misschien dat Nederland de voortrekkersrol heeft gekregen bij de NAVO in dat bommenbestrijdingsprogramma? Nou, ik heb geen idee of dat, of dat uh, hierdoor komt. Uh, ik, laat ik mij maar bescheiden opstellen wat dat betreft. Nee, maar wat ik wil zeggen is, je ziet hierin weer een voorbeeld. Want een overheid kan gaan zeggen, we willen het in de NAVO-verband die bellenbommen. En toevallig heeft ten kaart iets waarmee die bellenbommen gaan worden bestreden. Ja, omdat wij uh, uh, da, ja, afgelopen zeg maar, nou, uh, zeven, uh, tien jaar... Een uh, materiaal hebben ontwikkeld wat, wat scherven en kogels uh, weert. En, en zo kom je in die beveiliging en die beschermingsindustrie uh, terecht. En dat trekt ook weer nieuwe ideeën aan. Dus, dus het van is het een komt ook eigenlijk het andere. Dus je wel uh, anticiperen op allerlei ja. dingen die om je heen gebeuren en die je signaleert. Ja, wij wij hebben als, bij de katen als thema uh, beveiligen en beschermen. Dat is ja. een heel belangrijk uh, thema. En alles wat daarmee te maken heeft. Uh, en wat je in materialen kunt verpakken, zeg maar, dat, uh, dat proberen wij te doen. Heracles krijgt er nu kunstgrasveld deze zomer. Ja. Waarin is hij beter, sterker? Nou, Het lijkt nog meer op natuurgras. Uh, uh, uiterlijk, als je op de tribune zit, zou je eigenlijk het verschil niet meer, uh, niet meer zien. Dus wij proberen steeds meer uh, natuurgras uh, uh, qua functionaliteit... Uh, ...na te bootsen, maar uh, uh, op dit veld kan je gewoon 12 uh, maanden per jaar spelen. En dat kan op, uh, natuurgras natuurlijk niet. En luisteraars om te voorkomen dat we reclame maken voor Ali Tenkate. Desso Waalwijk heeft 1100 medewerkers, omzet van 230 miljoen, is de concurrent van Tenkate. Desso is een grote fabrikant van tapijten, voorbekleding en kunstgras. En de productie is volledig ingezet op cradle-to-cradle. Cradle. Dus uh, merkt u, uh, heeft u nog een beetje pijn van Desso snoepen ze ook marktaandeel af? Nou, het is ook een uh, klant van Tenkaten, dus wat dat betreft, uh, als Des het goed doet, dan doen wij het ook goed. Uh, hoe kan ik ik, ik, ik, ik wilde vandaag met deze uitzending echt een beetje, want de verkiezingen komen eraan, de zomer komt eraan. Wat voor tip krijg je? Hoe, waar dat anders denken, dat niet huilen, huilen, je, je, je, je. je. Weet je wel, en, en, hoe belangrijk is Europa voor ons, voor het bedrijfsleven hier in deze regio? Nou, het houdt natuurlijk niet bij Twente op. Als je naar de succesvolle bedrijven in Twente kijkt... dat zijn bijna allemaal toch multinationale bedrijven... die het in export uh, over een groot deel van de wereld uh, uh, laten gaan... En uh, het, nee, je, je, moet niet, je moet niet denken dat het bedrijfsleven hier een Twente onder ons geeft. Maar Blondie, als hij zijn zin krijgt, moeten we uit de Europese Unie. Dat zou dus dodelijk zijn voor Tenkaten, die andere bedrijven hier en voor de regio Twente. Zitten we allemaal straks werkloos als we achter Blondie aanlopen? Dat is een heel slecht idee, ja, inderdaad. Dus ik kan zeggen van, dokter aan de Spaan... moeten we niet op Geert Wilders en de PVV stemmen... want dat zal dodelijk zijn voor het bedrijf. Laat ik maar geen uh, politiek gaan bedrijven. Waarom niet? U bent toch een Nederlander? U leeft toch in dit land? Het is toch belangrijk, want de, de infrastructuur van dit land... zorgt ervoor dat ik hier uit mijn nek kan kletsen... en u prachtige producten nou, kan maken. Er zijn gelukkig heel veel wijze mensen die dat uh, met u eens zijn... en die dat al uh, in ruime mate verkondigen. Dus daar hoef ik niet bij. Mevrouw Kromendijk, hartstikke bedankt dat u er was. Meneer Spaans, ontzettend leuk. En sorry ja. als ik u wat problemen heb gebracht... Dank aan alle deelnemers en luisteraars. En vooral de Nederlandse belastingbetalers. De co-financiers van de publieke omroep. Redactie Nieke Harbers, Fatima Bayer, Mario Zuiler, Rienaarts en Marianne Bakker, die ook recie deed. Productie Hanswit en Momo Saru. En luisteraars. De techniek, logistiek en transport werd gedaan door Wim de Veter, die iedere keer gek wordt van de eisen die wij aan hem stellen. Zo Zometeen Jan van der Putten, die kan vertellen dat Ten Katen de berenbommen zal tegengaan. In samenwerking met de NAVO, Leven Rutte. Te uh, en daarna krijgt u Felix Meuders... bij de gids.fm. Primtime is het programma van de NTR. Morgen zijn we er weer. Tot morgen. Namaste. Da